8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal een gespannen rust in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... nadat regering en demonstranten een broos bestand sloten. Eerst het NOS-journaal door op negens. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker twee doden gevallen... bij een explosie in het hoofdkwartier van de politie. Er zijn tientallen gewonden. De straat voor het zwaar bewaakte gebouw is bezaaid met gebroken glas en puin. En ook zijn er veel auto's verwoest. Direct na de explosie was er geweervuur te horen. De moslimbroederschap wil na het vrijdagmiddaggebed... in het hele land demonstreren tegen de militaire machthebbers. Sinds het afzetten van hun president Mossi afgelopen zomer... zijn er geregeld aanslagen op politiemensen en militairen. Voor het eerst in tien jaar zijn er weer meer auto's gestolen. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... waren er vorig jaar 11.761 autodiefstallen. Dat zijn er 365 meer dan in 2012. Vooral auto's jonger dan drie jaar zijn het doelwit. De merken Lexus, Volkswagen en BMW zijn het meest gewild bij dieven. Ook bestelbusjes worden vaak gestolen. De stichting zegt dat autodieven steeds beter weten... hoe ze de elektronische beveiliging van auto's kunnen uitschakelen. Een mechanisch systeem dat bijvoorbeeld de versnellingsbak of stuurkolom blokkeert... is voor criminelen een stuk moeilijker. In Oekraïne hebben betogers en politie zich aan het bestand gehouden... dat in de hoofdstad Kiev was afgesproken... Waren de afgelopen nacht geen grote incidenten? Gisteravond was er een ontmoeting met president Janukovic en de oppositie, zegt correspondent David Jan Godfra in Kiev. Janukovic heeft volgens een van de oppositieleiders, Plitschko, beloofd dat de demonstranten die zijn gearresteerd de afgelopen dagen, vrijgelaten zullen worden de komende dagen. En dat er de komende tijd in ieder geval. Geen nieuwe demonstranten gearresteerd zullen worden. Nou, dat zijn kleine toezeggingen. De vraag is of de demonstranten en of de oppositie daarmee kunnen leven. Het zal in ieder geval niet genoeg zijn. De afgelopen dagen was er in Kiev veel geweld tussen doorproerpolitie en anti-regeringsdemonstranten. Van de Nederlanders tussen de 45 en 54 jaar die op zoek zijn naar werk, denkt ruim een derde dat ze door hun leeftijd niet meer aan het werk komen. Bij de werkzoekenden tussen de 55 en 64 jaar is dat percentage lager. Van hen denkt maar een kwart dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP denken oudere werkzoekenden dat bedrijven hen niet aannemen... vanwege het vooroordeel dat ouderen duur zijn en minder productief dan jongere werknemers. Het besef dat ze uitgerangeerd zijn op de arbeidsmarkt... roept bij mensen gevoelens op van machteloosheid, verdriet en boosheid... zo concludeert het bureau. Noord-Korea zoekt toenadering tot Zuid-Korea. In een brief geschreven door de Nationale Defensiecommissie namens leider Kim Jong-un staat dat Noord-Korea alle irritante of beledigende handelingen naar het buitenland toe staakt, zegt correspondent Marieke de Vries. In de brief heeft uh, de Nationale Defensiecommissie ook beloofd om te werken aan volledige stopzetting van vijandige militaire handelingen hereniging van gescheiden families en verwanten... en nieuwe energie te steken in samenwerking. De brief komt op een opvallend moment... omdat Zuid-Korea op het punt staat een militaire oefening te houden... met de Verenigde Staten. In Seoul is sceptisch op de brief gereageerd. Volgens de regering heeft Kim Jong-un een verborgen agenda. Er zouden grote problemen zijn met de JSF. Uit een gelekt rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie... blijkt dat er problemen zijn met de software, het onderhoud... en de betrouwbaarheid van de straaljager. Door de vele computersystemen is de JSF kwetsbaar voor raketinslagen en onweer, zo staat in het rapport. Nederland is van plan 37 JSF's aan te schaffen. Het weer het is nevelig, er kan wat lichte neerslag vallen. Later wordt het zo goed als droog en breekt soms de zon even door. In Groningen ligt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt. In Zeeland kan het 7 graden worden. Morgen is het bewolkt met soms wat motregen. In de namiddag en avond gaat het harder regenen. Landinwaarts mogelijk overgaand in sneeuw of natte sneeuw. ANWB Verkeersinformatie, Jorlander van der Velde. Frederiek, er staat bij elkaar 26 kilometer file. Het zijn dagelijkse files bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Twee vallen op. Een aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knopen Klaverpolder 4 kilometer. Daar is de linkerrijsgroep dicht. En wat langer is de file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen en den Dolder en knopen Rijnsweerd 6 kilometer. Warme winterweken bij Alping.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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Ambulances rijden af en aan in de straten van Cairo... na de aanslag op het hoofdbureau van politie. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Wat is daar gebeurd? Daar is een uh, autobom ontploft. Uh, daar is een vrij zware autobom ontploft. Als je uh, de berichten moet geloven. Een diepe krater in de weg. Maar de gevel van het hoofdkantoor van de politie... dat is waar je het vooral aan kunt zien. Uh, daar is een groot hek weggeslagen. De vloeren zijn beschadigd. De ruiten zijn er allemaal uitgeslagen. En de laatste informatie van het ministerie van uh, Volksgezondheid in Egypte... is dat er vier mensen om het leven zijn gekomen. En meer dan vijftig gewond zijn geraakt. Wie zou hierachter kunnen zitten? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Uh, ogen gaan al vrij snel richting uh, militante groepen in de Sinaï-woestijn. Uh, een van hen die had ook wel een dreigboodschap uh, uit doen gaan. Dus daar wordt uh, vrij snel aangedacht. Het publiek voor op straat, wat ik heb uh, kunnen zien vanuit Beirut... in een uh, livestream, uh, dat roept op uh, om de moslimbroederschap hard aan te pakken. Zij denken dat zij erachter zitten. En dat uh, is natuurlijk de gepolariseerde samenleving op dit moment in Egypte verdeeld in voor- en tegenstanders van het leger... voor- en tegenstanders van de moslimbroederschap. Maar de moslimbroederschap heeft nog geen reactie gegeven. Nee, officieel is er nog niemand die deze uh, aanslag heeft opgeëist. Er is ook nog heel veel onduidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken, die is daar op dit moment, die komt pols hoog te nemen. Maar bij veel onduidelijkheid, bijvoorbeeld, er zijn schoten gehoord rondom die ontploffing. Onduidelijk nog is of dat het uh, politiepersoneel was voor het hoofdkantoor dat de auto heeft proberen tegen te houden toen ze in de gaten kregen wat hij van plan was. Of uh, andere spreken er weer van dat er uh, vanaf een brommer door mannen geschoten is... vlak na de explosie. Veel onduidelijkheid dus nog over wat er vandaag gebeurd is. Behalve dan dat er dus overduidelijk een aanslag is gepleegd... op het hart van de politie in Egypte. Het hoofdkantoor van de politie in Cairo. Dank je. en Sander van Hoorn. Het is acht minuten over acht. Gaan we naar Oekraïne. Daar is het vannacht relatief rustig gebleven. Bestand tussen de demonstranten en de politie... lijkt voorlopig een einde te maken aan het geweld... De oppositie en de regering onderhandelden gisteren urenlang... over een oplossing voor de problemen in het land. Consument David-Jan Godfoy is in Kiev en eerder vroeg ik hem... of de gesprekken tussen de regering en de oppositie al iets hebben opgeleverd. Uh, ja, het heeft gisteren een kleine toezegging opgeleverd... van uh, president Janukovic. dus dat gesprek tussen de oppositie en de president. Uh, Janukovic heeft volgens een van de oppositieleiders Klitschko uh, beloofd... dat uh, de demonstranten die zijn gearresteerd de afgelopen dagen vrijgelaten zullen worden de komende dagen en dat er vooralsnog voor de komende tijd in ieder geval geen nieuwe demonstranten gearresteerd zullen worden. Nou, dat zijn kleine toezeggingen. Uh, de vraag is of de demonstranten en of de oppositie daarmee kunnen leven. Het zal in ieder geval niet genoeg zijn. Er zal veel meer bij moeten. Volgens hen een klein gebaar, maar om hoeveel mensen gaat dat? Hoeveel mensen zitten er vast? Oh, er zijn vele tientallen, uh, meer dan honderd mensen gearresteerd in de afgelopen dagen. Uh, dus dat, uh, dat is een behoorlijke groep. En uh, ja, het, het is de afgelopen dagen steeds zo geweest, als er onrust is, dan worden er steeds meer mensen gearresteerd. Dus en de toezegging is nu dat dat niet zal gebeuren. Uh, dus ja, die, die, die, die uh, politiecel, gevangeniscel, die zullen in ieder geval de komende dagen geen nieuwe uh, demonstranten uh, zien. Je was gisteravond op dat plein. Wat, wat vindt men daar van de onderhandelingen? Ja, daar waren ze toch niet echt tevreden, hoor. Er werd uh, op een gegeven moment een klip riep op tot geduld. Nou, heel veel geduld is het niet hier onder de demonstranten. Uh, sterker nog, werd op een gegeven moment gevraagd: wie is er voor dat die besprekingen met, uh, uh, met de president doorgaan? En toen zaken uh, uh, veruit de minste mensen hun hand. Dat is veruit het overgrote deel van de demonstranten. Wil eigenlijk dat er direct een einde komt. ...aan die uh, onderhandelingen. Maar misschien is toch het gevoel van nou, laten we vandaag maar eens kijken. Misschien als er weer onderhandeld wordt, uh, er komt er wat meer uit. Maar de kans uh, wordt daar niet heel erg groot op geacht. En blijft die onrust beperkt tot Kiev? Nee, het is gisteren in, in een aantal andere delen van het land helemaal uit de hand. gelopen weliswaar ging het om veel minder mensen dan hier in Kiev... in een stad als de Rief uh, vlak bij de Poolse grens in het echte van het land... Uh, daar is het ook tot ongeregeldheden gekomen. Daar werden overheidsgebouwen uh, aangevallen, politie aangevallen. En daar, daar is ook een overheidsgebouw bezet. Uh, ook op een ander, aantal andere plaatsen in het westen van, van Oekraïne... waar toch de meeste mensen anti-Janukovic zijn... en voor de Europese Unie heel, uh, zich willen aansluiten bij de EU. Uh, daar is het dus gisteren uh, behoorlijk misgegaan ook. En dat is een, een enorm uh, risico... Want tot nu toe heeft hij zich inderdaad beperkt tot de hoofdstad Kiev. Als het zich over de rest van het land gaat uitspreiden... Uh, ja, dan uh, weet ik niet hoe hij dat oplost, president. Nee. En hoe zit dat binnen zijn eigen regering? Staat iedereen daar nog wel als één man achter hem? In ieder geval voor zover we weten... er zijn geen aanwijzingen dat er uh, ministers of misschien zelfs de premier... Vinden dat Janukovic het niet goed aanpakt. En ook andersom, hè, er is opgeroepen door de, door de oppositie. Uh, uh, Janukovic, in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken, te ontslaan. Verantwoordelijk voor de politie en dus ook verantwoordelijk voor het politie ingrijpen. Nou, Janukovic heeft wat al dat betreft nog geen punt gegeven. Dus uh, de, de, de, de regeringsautoriteit, de president, de regering en het meer, het, de meerderheid in het parlement. Uh, daar zijn nog geen barstjes in te ontdekken. Koosman en David-Jan Godfoy vanuit Kiev. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 journaal. Een op de 10 Nederlanders voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege zijn leeftijd. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. En hoe ouder mensen zijn, hoe vaker ze het gevoel hebben dat ze verkeerd worden behandeld. Dat zegt Iris Andriessen, een van de onderzoekers. We hebben onderzocht in welke mate verschillende leeftijdsgroepen zich gediscrimineerd voelen bij het zoeken naar werk. En daar komt uit dat met name de groepen vanaf 45 jaar, de werkzoekenden boven de 45 jaar, dat die zich uh, sterk gediscrimineerd voelen bij het zoeken naar werk. In de leeftijdscategorie van 45 tot 54 jaar is, uh, voelt 26% zich gediscrimineerd bij het zoeken naar werk. En in de leeftijdscategorie daarboven, dus de leeftijdscategorie 54, 55 jaar tot en met 64 jaar, uh, voelt zelfs 37% zich uh, uh, gediscrimineerd en in beide gevallen heeft dat met name te maken met de leeftijd. Op wat voor manier worden ze dan gediscrimineerd? Uh, nou, zij hebben het gevoel dat ze worden afgewezen bij een sollicitatie of uh, lastiger aan werk komen, bijvoorbeeld via het uitzendbureau, uh, omdat ze te oud zijn, omdat ze te oud gevonden worden. En wordt dat dan ook zo tegen ze gezegd? Uh, dat weten we niet. Het is in elk geval een, een gevoel wat mensen hebben. Want verder dan het gevoel gaat het onderzoek niet, begrijp ik? Nee, het is geen onderzoek naar feitelijke discriminatie. Het is echt een onderzoek naar ervaren discriminatie. Die discriminatie, wat is daar dan het gevolg van? Het gevolg kan zijn dat uh, mensen uh, stoppen met werken... of uh, uh, stoppen met zoeken naar werk. Um, maar het kan ook zijn dat mensen uh, bepaalde emoties hebben. Dus bijvoorbeeld zich uh, machteloos voelen of verdrietig. Of sommige mensen worden heel kwaad. Mm -hmm. Dus het, uh, ja, het verschilt heel erg wat mensen uh, ermee doen... Uh, en ook wat mensen ervaren. Heeft u ook onderzocht waarom eventueel werkgevers of instanties op leeftijd zouden discrimineren? Nee, we hebben dat niet onderzocht. Er zijn wel andere onderzoeken uh, die ingaan op mechanismen... Uh, achter uh, discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat is het verschijnsel dat werkgevers uh, selectiebeslissingen moeten nemen... zonder dat ze volledig informatie hebben over de sollicitant. Uh, en die informatie proberen ze dan aan te vullen met uh, groepsbeelden. Uh, en uh, groepsbeelden over ouderen kunnen bijvoorbeeld zijn uh, dat ze uh, minder snel nieuwe dingen oppakken of dat ze uh, duur zijn of uh, uh, op een bepaalde manier minder productief. Uh, en dat soort beelden zouden een rol kunnen spelen in selectiebeslissingen van werkgevers. Maar dat hebben we in dit onderzoek uh, niet onderzocht. Dat is op basis van andere onderzoeken. Iris Andriessen van het Sociaal Cultureel Planbureau in gesprek met verslaggever Gerry Eikhoff. ANWB Verkeersinformatie, landen van der Velden. Hoe gaat het op de weg? Het valt eigenlijk wel mee. Zes files bij elkaar, 17 kilometer. Goed nieuws weer over de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is de rijstrook weer open. Tussen knopen Zonzil en Zevenbergshoek staat nog 3 kilometer. Mark Robin Visser. En jouw weblog stroomt helemaal vol, hè, geloof ik. Ja, over die leeftijdsdiscriminatie. Uh, nou... Jan bijvoorbeeld, die schrijft... ik ben 40 plus en je krijgt gewoon geen kans meer... als je ouder bent dan 40. En M, die gaat er overheen, die zegt ik ben 37. Zelfs als je 30 plus bent, krijg je geen kans meer. De vacaturekrant van het UWV noemt hij dan bijvoorbeeld. Daar worden vacatures werkervaringsplaatsen genoemd. En als je dan ouder bent dan 27... dan kom je er niet meer voor in aanmerking. Nou, het is goed dat ik even bij het UWV langs ga. Hier in Almere, waar ik nu ben. Ik was vanochtend bij een ervaringsdeskundige... Camille Fennis, 57 jaar, al drie jaar op zoek naar werk en hij zegt: ik voel me regelmatig gediscrimineerd om reden van mijn leeftijd. Nou, Peter Stoks. Bent u zelf al 55PLUS eigenlijk? Ja, ik ben er al overheen, ja. dat terecht. gezegd. Ja. Ook een ervaringsdeskundige dus. U bent projectleider 55PLUS, dat is landelijk, van het UWV. Ja, dat klopt. Ja. Herkent u die reacties? En dat ja. wat de dingen die er in het rapport staan? Ja, dat herkennen we inderdaad. Uh, we krijgen af en toe we ook wel eens signalen van, van mensen die in de netwerktrainingen zitten. Ja, jullie organiseren ja. netwerktrainingen speciaal, ja. voor speciaal voor 55 plus? Ja, voor 55 is dat het toch uh, uiterst uh, moeizaam is om uh, aan, uh, aan weer aan het werk te komen. En uh, wat je dan echt uh, hoort is dat er ongelooflijk veel vooroordelen zijn. Ja. Er is een paar. Nou ja, de werkgevers denken vaak dat ze of te duur of minder flexibel zijn of vaker ziek zijn. Maar dat zijn allemaal vooroordelen die wetenschappelijk bewezen zijn dat het echt onzin is. Ja. Ook dat te duur zijn. Dat duur, dat is ook een relatief begrip. Ze zijn veel sneller ingewerkt, ze zijn geen jobhoppers. Dus de werkgever die met een wat ouder in zee gaan, die, die krijgt het geld gewoon dubbel en dwars weer terug. Toch is het moeilijk, hè. we horen dat, we merken dat aan de reacties ook... om mensen te plaatsen. Kan ik me voorstellen, meneer U, dat is uw job hè, namens het UWV hier ja. in Almere. Ja. Ja. U probeert oudere werk... Zoekende te plaatsen. Hoe doe je dat? Nou klopt, ik ben verbonden aan het project Succesvol naar Werk. Ik word adviseur werkgeversdiensten bij het UWV. En het is mijn taak om zoveel mogelijk bedrijven te benaderen en ze te motiveren om 55-plussers aan te nemen. Nou, laten we eens een voorbeeld nemen. Dan ben ik, vijf... ik ben 56. Ja. Dat is niet waar hoor, maar goed, wel bijna. <lacht> en uh, ik, moet, ik zoek een baan bij de omroep. Probeert u mij dan eens bij. Zo... Dan zit u met een omroepdirecteur. Ja. En dan zegt u, nou, ik heb hier nog een mapje. Dat is Marco Robin in Visser. Wat zegt u dan? Nou, dan probeer ik inderdaad de voordelen uit te leggen van, van een wat oudere werknemer, inderdaad. Net wat Peter. Wat zijn mijn voordelen dan? Nou, in ieder geval de ervaring die je meebrengt. Uh, ik denk de loyaliteit aan een bedrijf, uh, je, je inzet... ik denk dat dat zeer, zeker belangrijk is... Nou, dank u voor het compliment. Ja, nou, maar hoe, reageren, hoe reageren werkgevers daar dan over het algemeen? op? Peter ook zegt inderdaad, ze zijn vaak op zoek naar jonge mensen, dynamisch. hebben het idee dat 55-plussers niet zoveel meer van de automatische systemen weten. Wat absoluut niet waar is. Maar dat zeggen ze wel eerlijk tegen dat u? Dat zeggen ze wel. Die hebben dan vaak een achterstand. Hè, die, dat, die kunnen daar niet meekomen. We hebben hier zo'n team van 36, 36 jaar gemiddeld. En daar willen we graag zo iemand bij hebben. Maar het leuke is, omdat ik zelf 54 ben. En redelijk fel op leeftijdsdiscriminatie. Ja. Dat ik de je altijd wel op een vriendelijke manier aangaan. Ja. En dan, dan zie je ook wel dat bedrijven daar anders naar gaan kijken. Ja. En dan durven ze misschien ook wat eerlijker tegen u te zijn. Als Zeker, in. ja. ja. ja. ja. Nou, het, rapport, nogmaals, het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... gaat over het gevoel hè, dat mensen hebben. Het gaat niet over feiten. Ja. Dit is, er is gewoon aan 12.000 mensen gevraagd... heb je het gevoel dat je het afgelopen jaar gediscrimineerd bent? Nou, Ruim een derde. Ik hoorde vanmorgen hier al iemand zeggen: Nou, valt me eigenlijk mee dat maar een derde dat zegt. Ja, uh, meneer Stok. Ja. <laughs> ja, ik ben blij dat een derde dat zegt, maar ik denk dat dat op een wat grotere schaal ook gaat uh, gebeuren. Uh, dat is ook de reden dat we eigenlijk er alles aan doen om ook uh, maar de werkgevers te overtuigen. Dat ze, ja, dat ze een gemiste kans hebben als ze niet met de 55-plussers in zee gaan. En we hebben daar ook middelen voor gekregen hè? vanuit het ministerie van Sociale Zaken. Dit rapport is trouwens ook in opdracht van ja, dat ministerie, ja. dit onderzoek is gedaan. Ja, en, en wat we wat eigenlijk ook met dat geld doen, dat is inderdaad heel veel van die netwerkbijeenkomsten. Om zeg maar, de 55-plussers ook heel bewust te maken van de arbeidsmarkt. Maar ook heel bewust te maken van hun eigen mogelijkheden. En de manier waarop ze zichzelf op moeten verkopen. Meneer Stoks, we gaan straks praten meneer ook over tips en trucs voor 55-plussers. Lijkt me goed. Ondertussen uh, nogmaals beveel ik u mijn weblog aan. Kom op met uw ervaringen en reacties. NOS.nl. En daar vindt u hem wel. Tot straks. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op Twitter dat we geen themaplaten draaien. Maar na die arbeidsmarkt komt daar toch opeens de worker van Fischer Z. En op de A27, de snelweg die van Breda naar Almere loopt... is gisteravond en vannacht een grote verkeerscontrole gehouden. Meer dan tachtig medewerkers van politie, marechaussee en de belastingdienst... waren op de been om automobilisten op allerhande zaken te controleren. Een reportage van Menno Reemeijer. Op de A27 bij Meerkerk worden auto's onder wie ik ook, van de snelweg gehaald. Ik moet een motoragent volgen. Goedenavond. Goedendag. we zijn we de politie. We zijn bezig met een de algemene politiecontrole. We controleren alles. Heb je rijbewijs en je autopapieren bij de hand? Want daarna worden de auto's naar een parkeerterrein gebracht... naast de snelweg, waar een hele straat is opgebouwd... met alle tentjes, waar alle auto's gecontroleerd worden... Of van alles en nog wat, vertelt Gijs van Nimwegen van de politie. We halen deze auto's van de weg omdat er mogelijk iets mis mee is. Uh, dat er bijvoorbeeld iets aan de verlichting ontbreekt. Het kan ook zijn dat zij zijn gezien door een, uh, een camera, een kentekenregistratiekamera... Die scant de kentekens van die auto's en die kan dan een zogenaamde hit geven als er bijvoorbeeld iets is met een bekeuring die niet betaald is, of een belastingsschuld die er de auto staat, of een, iets anders uh, waardoor uh, de alarmbellen gaan dan nou, gaan wij deze mensen aan de kant zetten. Nu hoeft er niks aan de hand te zijn, maar dan gaan we het wel even controleren. Een meneer met een Belgisch kenteken is zojuist door de controle gegaan. Wat wilden ze allemaal van u weten? Uh, niet veel kenteken bij wijze van rijbewijs. Ja. En of ik gedronken had en? Nee. <laughs> Er stonden wel veel Belgische auto's. Zouden die bewust uitgekozen zijn? Ik denk het wel. Volgens mij zijn het alleen Belgische auto's niet. Nou, ook Nederlandse, maar ja. veel Belgen. Oh. Ja. Enig idee waarom? Nee, geen flauw idee. Ze zien nu aan voor drugsrunnen misschien. <laughs> Ik hoop het niet. Goede reis terug. Dankjewel. Fijne avond. Ik zie veel Belgische kentekens. Ja, we zitten hier op de a 27 Dat is een uh, Noord-Zuidroute. Dus we komen hier relatief veel uh, Franse en Belgische uh, weggebruikers uh, tegen. Maar het heeft er ook mee te maken dat de Noord-Zuidroute ook een drugsroute is? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat betekent, we, we gaan niet op zoek naar drugs, maar we. Uh, uh, uh, we controleren wel mensen die van en naar het zuiden rijden. En mochten we bij hen drugs aantreffen, dan nemen we het op in principe in beslag. En dan uh, kunnen ze aangehouden worden. Waar ga je naartoe? En naar Breda. Naar Breda. En waarom Breda? <coughs> je bent daar geboren. Daar woon je. Kijk even gewoon uh, een algemene voertuigcontrole. Remlicht intrappen. Achteruit zetten. Je één remlicht, uh, meneer. Zegt u? Ja. ja. Moet je straks ook wel doen, gelijk. Ja. Ik ga dan wel bekeuren voor je remlicht? De staatskas moet weer gespekt worden. Wij zijn hier niet om de staatskas te spekken. Maar het is natuurlijk ook te doen om, om de veiligheid. Het is ook om te doen om een signaal af te geven dat we als politie met onze partners, hè, de MARCC, Belastingdienst, met een zekere regelmaat ook die controles uitvoeren. Dat je dus aan de beurt kunt komen. En dat je wat, wat dat betreft maar beter je belastingsschuld, als je die hebt. Of je bekeuring, als je die nog moet betalen. Dat je die op tijd uh, betaalt. Uh, want uh, als je dat allemaal netjes doet, heb je ook niks te vrezen. Nou, de eerste van Mosa dan. Nou. Ik weet er niet, wat is er aan de hand? Het schijnt dat ik de omzetbelasting van mijn bedrijf niet uh, op, op tijd heb ingeleverd. Terwijl ik het wel uh, uitstel van betaling heb gevraagd en dat was akkoord. En, en, en het, is, het is niet aan hun doorgeven schijnbaar. En nu? Ja, ik, ik moet er even wat dingen vragen, want ik wil morgen mijn auto weer terug hebben. Maar die is in beslag genomen? Die is in beslag genomen om die reden. Slok u niet hoe u van de weg werd gaat? Nou, ik heb verder niks te verbergen. Dus. En uh, ook niet via de belasting. Dus uh, ik heb helemaal niks te verbergen. Nee. Nou, ik zes er mee. Ik zou zeggen bedankt. Helemaal niks te verbergen. Nou, niet iedereen zal dat kunnen nazeggen. De politie heeft gisteravond bij één automobilist 48.000 euro in beslag genomen. De Belastingdienst inde voor 86.000 euro aan belastinggeld. En er zijn 22 auto's in beslag genomen. En 600 automobilisten werden beboet voor te hard rijden.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 Dit is Radio 1. Bijna half negen, tijd voor het NOS Journaal Dorad Megens. In Cairo in Egypte zijn zeker twee doden gevallen bij een explosie in het hoofdkwartier van de politie. Tientallen gewonden zijn er. De straat voor het zwaar bewaakte gebouw is bezaaid met gebroken glas en met puin. Ook zijn er veel auto's verwoest. Meteen na de explosie was er geweervuur te horen. De moslimbroederschap wil na het vrijdagmiddaggebed in het hele land demonstreren tegen de militaire machthebbers. In Oekraïne hebben betogers en politie zich vannacht aan het bestand gehouden... dat in Kiev is afgesproken. Geen grote incidenten zijn er gemeld. In eerste instantie gold het bestand maar tot gisteravond 7 uur. Maar na overleg met de regering heeft de oppositie de betogers opgeroepen... het bestand met een paar dagen te verlengen. Voor het eerst in 10 jaar zijn er weer meer auto's gestolen. Volgens de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... waren er vorig jaar 11.761 autodiefstallen. Dat zijn er 365 meer dan in 2012. Vooral auto's jonger dan drie jaar zijn het doelwit. En dan hebben de dieven het vooral gemunt op een Lexus, Volkswagen of BMW. En ook bestelbusjes worden vaak gestolen. Stichting zegt dat autodieven steeds beter weten... hoe ze de elektronische beveiliging van auto's kunnen uitschakelen. Van de Nederlanders tussen de 45 en 54 die op zoek zijn naar werk... denkt een kwart dat ze door hun leeftijd niet meer aan het werk komen. En bij de werkzoekenden tussen 55 en 64 is dat percentage wat hoger... Van hen denkt ruim een derde dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Oudere werkzoekenden denken dat bedrijven hen niet aannemen vanwege het vooroordeel... dat ouderen duur zijn en minder productief dan jongere werknemers. En een stukje menselijk bot dat onlangs op de Maasvlakte is gevonden... blijkt meer dan 9000 jaar oud te zijn. Daarmee is het een van de oudste Homo Sapiens-vondsten in Nederland. Een stukje bot is een schedelfragment van een volwassen mens... uit de middensteentijd, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Groningen. En met de vondst is nu aangetoond dat er al heel erg vroeg mensen leefden... in het westelijke deel van Nederland. Dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin van Weerplaza. Wat heb je ons te bieden? Een redelijke dag, denk ik, voor een groot deel van de mensen. Want het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in Zuid-Holland trekken nog wat buitjes vanaf zee binnen. Die kunnen dan nog net het westen van Utrecht... of het noordwesten van Noord-Brabant bereiken. Maar eigenlijk nemen die buien alleen maar af de komende uren. In de rest van het land is het droog weer, wolkenvelden. Af en toe breekt ook de zon door. En uh, ja, in de zuidelijke helft van het land gaat dat dan samen met weinig wind en temperaturen van 5 tot 7 graden. Nou, dat is dan best aangenaam, denk ik. In het noordoosten voelt het allemaal veel kouder aan. Daar waait een straffe oostenwind, ligt de temperatuur onder het vriespunt. En de gevoelstemperatuur is daar nu min 4 tot min 7 graden. En die blijft eigenlijk de hele dag zo laag, dus daar is het uh, handschoenen aan en sjaal om. Lang niet gehoord, min uh, is de winter ingetreden? De winter is deels ingetreden. Ik denk dat die zich vooral blijft beperken tot het noorden en misschien oosten van het land. Uh, leven daar wel echt winterweer op. In de nacht een paar graden vorst komende nacht, misschien zelfs uh, min 5. Morgen later op dat dag gaat het in het noorden en oosten, denk ik, ook sneeuwen. Dan kan er in de nacht na zondag een paar centimeter sneeuw vallen. Dus daar is het echt winterweer. In het westen en zuiden hebben we heel ander weer. Dan krijgen we morgen in de loop van de dag regen. Morgenavond misschien zelfs een stormachtige wind vanaf zee en zware windstoten. En daar temperaturen van 4 tot 7 graden. Dus daar absoluut geen winterweer. Dank je, Michiel. AMB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. De ochtendspits was toch iets minder druk dan ik had verwacht. Nu staat er 20 kilometer file. Een paar bijzonderheden. Een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Hengelo... tussen Afwet Hoenderlo en Knopend Beekbergen 4 kilometer. De rechter reisrook is dicht. Op de A9 Diemen richting Amstelveen... tussen Belmermeer en Knopend Hodendrecht 2 kilometer. Ligt daar aarde op de weg. Daarom is bij Hodendrecht de linker reisrook dicht. En daarna sleept nog van een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht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 Gelukkig is er nu Robeco One. Zet nu je geld aan het werk voor later. Robeco One. Beleggen voor een nieuwe generatie. Iedereen kan zo beginnen op Robeco.nl. Nu met 50 euro startgeld. Hanskeller! Oh nee, nog steeds die kleupelen plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Nee, hm? hey, Kan Albert Heijn nou echt niks beters verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, vijf minuten over half negen. De tenniswereld die maakt zich op voor de laatste halve finale op het Australian Open. De wedstrijd tussen Rafael, eh, Rafael Nadal en Roger Federer begint over een klein uurtje. Goedemorgen, Marcella Mesker. Goedemorgen. 32 keer hebben ze al tegen elkaar gespeeld. Tien eh, keer heeft Federer gewonnen. Wat moet hij doen om ook vandaag een kans te maken? Ja, het is natuurlijk een loodzware opgave voor Roger Federer. Want uh, inderdaad, 22 keer won Nadal, 10 keer Federer. Dus de cijfers spreken in het voordeel van Nadal. En als je dan van die uh, 33, 32 ontmoetingen kijkt... hoe vaak ze bij een Grand Slam toernooi in de laatste fase hebben gespeeld. 10 keer, en daarvan won Nadal er 8 De laatste keer dat Federer won was Wimbledon finale 2007. Dus het is een loodzware opgave. Maar ja, wat moet hij doen? Hij moet spelen zoals hij het hele toernooi heeft gespeeld. Zoals hij speelde tegen Jo-Wilfried Tsonga tegen Andy Murray. Uh, daar speelde hij geweldig. Hij verloor alleen tegen Andy Murray één set. En, um, hij speelde anders dan we hem de laatste anderhalf jaar hebben gezien. Hij speelde aanvallend. Hij hield de rally's kort. En dat zal ongetwijfeld een tactiek zijn voor Federer... vanochtend in deze halve finale tegen Nadal. Is het eigenlijk ook de officieuze finale? Want de winnaar van die twee speelt straks tegen Wawrinka... en die heeft nog nooit een Grand Slam, uh, Grand Slam finale gespeeld. Nee, dat, dat klopt. Uh, je mag dat ook wel betitelen als uh, ja, de officieuze finale. Het is natuurlijk zo'n geweldige rivaliteit tussen Nadal en Federer... zoals we ja, misschien vroeger tussen en Connors hadden... Of, of Becker en Edberg, uh, nu Nadal en Federer. En misschien is het wel een van de laatste keren... dat ze op dit grote podium zo tegen elkaar spelen... Um, absoluut is de winnaar van deze partij favoriet voor de zegen. Want ja, Favrinka die heeft uh, één keer uh, van Federer in zijn carrière gewonnen... maar nul keer van Nadal. En ja, zo'n eerste grote finale, dat wordt, uh, dat wordt uh, niet makkelijk voor Favrinka. Dus je mag stellen, de winnaar van vandaag... Nou, die heeft wel hele goede kansen om te gaan winnen. Misschien wel de laatste keer, zeg je, want één van de twee gaat met pensioen? Nou nee, maar um, kijk, Feder is natuurlijk toch afgezakt op de ranglijst. Hij is nummer 6 nu. Hij, hij is wat ouder, 32. Uh, je weet niet hoe lang die nog doorgaat. Hij heeft aangegeven, ik ga voorlopig nog lang door. Hij speelt beter. Hij heeft een nieuwe coach in de persoon van Edberg. Hij heeft een nieuw racket uh, uh, genomen met een groter racketblad. Um, dus kortom, hij speelt beter. En dat, ja, dat prikkelt natuurlijk ook weer om langer door te gaan. Maar. Of hij die, die resultaten, of hij die, die concurrentie aan kan gaan... met een Nadal, met een Djokovic, want laten we hem ook niet vergeten dit jaar. Met een Andy Murray, als hij weer helemaal is hersteld van die rugblessure. Misschien met een Juan Martín Del Potro. Die worden allemaal nog beter. Ook een Nadal is pas 27 jaar. Federer is natuurlijk toch wat ouder. En heel veel beter zal het niet worden. Dus hij moet op zijn tenen staan om ja, dit niveau vast te houden. Dus misschien is het wel de allerlaatste kans voor Federer om nog een Grand Slam toernooi winnen. Dan zou hij op 18 toernooi zegers bij een Grand Slam komen. Nadal staat op 13, dus ja, die zit daar dichtbij. Dus ook dat speelt vandaag een belangrijke rol. Wint Nadal, kan hij misschien op 14 Grand Slam zege's komen. Roland Garros kan je hem wel toedichten dit jaar, misschien volgend jaar ook. Dus dan komt hij bij die legendarische 17 Grand Slam titels. Het all-time record van Federer. Dus er staat heel veel op het spel. Maar Federer is in goede doen. Als die ooit een kans heeft, dan is het misschien vandaag. Met dat grotere racket, heeft hij daar lang over gedaan, die overstap? Ja, zeker. Vorig jaar heeft hij een paar keer al geprobeerd in de zomer. Toen beviel het niet goed, verloor hij. Uh, ja, toen verloor hij ook het vertrouwen in dat nieuwe racket. Uh, was toen ook geblesseerd aan zijn rug, uh, was niet fit. Uh, kortom, uh, hij pakte weer zijn oude racket met een 90 square inch racketblad. Uh, dat is dus een kleiner racketblad. Daar moet je veel preciezer, is het veel moeilijker om die bal raak uh, te slaan. Vooral in verdedigend opzicht. Want ja, Federer is natuurlijk toch een stapje langzamer geworden inherent aan zijn leeftijd. Dus met dit grotere racketblad, dat is iets vergevingsgezinder... dan zijn oude racket. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol speelt... bij het niveau wat Federer nu laat zien. Samen met Edberg, samen met de fitheid die hij heeft. En ja, Nadal eh, moet oppassen. Mooi gezegd, een vergevingsgezind racket. Dankjewel, Marcella Mesker. 9 minuten over half 9. Kabelexploitant Ziggo verloor vorig jaar meer dan 100.000 klanten. maar heeft toch een redelijk goed jaar achter de rug. De wind steeg en klanten kiezen steeds vaker voor het hele pakket: tv, telefoon en internet. Maar beleggers zijn vooral benieuwd naar de overnamegesprekken. die Ziggo voert met Liberty Global. Dat is het moederbedrijf van concurrent UPC. Tim Paulus, analist van Telecom Paper. Ja, goedemorgen. Is dat inderdaad het gesprek van de dag in Telecomland? Ja, zeker, zeker voor de Nederlandse Telekom. Dat is natuurlijk een hele grote deal als dat gaat gebeuren. En zoiets overschaduwt absoluut ook wel de cijfers. Alhoewel er uh, op dit moment weinig nieuws is. Hè. Ze zeggen dat ze in gesprek zijn en dat er voortgang is. Uh, maar goed, uh, ja, geen details nog. Nee, en, en mag het wel van, van de Nederlandse mededingsautoriteit? Want stel dat ze het zouden overnemen, dan wordt het wel heel groot, hè? Ja, maar goed, ze concurreren niet. Hè? De, de werkgebieden in Nederland, die grenzen aan elkaar, die overlappen elkaar niet. Dus voor de consument verandert er eigenlijk helemaal niks. Dus het ligt wel voor de hand dat het uh, wel wordt goedgekeurd. En dan de jaarcijfers. Uh, hoe gaat het met die overnamekandidaat eigenlijk? Ja, dat is, dat is mooi. Kijk, de, de, waar, waar ze over onderhandelen... is natuurlijk het, de, de positie om te beginnen van hun nieuwe topman, hè, René Oberman. Dat is uh, nog geen bekende naam in Nederland, maar in telecomland wel. Dat was de oude baas van Deutsche Telekom. Zo een van de grootste bedrijven ter wereld. Die zit nu op een kantoortje ergens in Utrecht bij Ziggo... Ja, wat doe je dan met zo'n chique topman op het moment dat zo'n bedrijf wordt overgenomen? Ja, en het andere element is natuurlijk de prijs. Hè. Voor welke aandelenkoers zou uh, uh, Ziggo dan zeggen... nou, oké, okay, dit vinden we een goede koers, dit vinden we uh, de moeite waard... Um, ja, en dan hangt natuurlijk alles samen met de cijfers. Hè? Want hoe beter de cijfers zijn, hoe hoger die koers zal zijn. En je hebt de kans dat Ziggo tegen die jongens van Liberty Global zegt... Uh, jongens, het, het gaat geweldig goed met Ziggo. Uh, we groeien weer en uh, we winnen klanten enzovoort enzovoort. En uh, jullie moeten echt meer bieden voor dit bedrijf dan uh, waar je het nu over hebt. Ja, dus dat dus kan die overnameplannen ook nog wel beïnvloeden. Ja, zeker. En ik denk dat uh, Ziggo daarom niet toevallig... Uh, nu de, de aandacht verlegt naar de groei, naar de omzetgroei. Uh, want dat is een van de belangrijkste factoren uh, ja, die, die de koers bepaalt. Ja, dan gaat het dus vooral om die pakketten die worden afgenomen. Want uh, uh, net zei ik dat er ook heel veel klanten zijn weggelopen. Ja, dat klanten weglopen, dat is iets... Uh, dat is vervelend, maar dat is nou eenmaal... Uh, fact of life in die kabelbusiness. Ze verliezen gewoon klanten. Uh, dat is op zich niet heel veel nieuws. Hè. Het is uh, wel een stad, uh, bijna zo groot als Zwolle... die verdwenen is. Maar toch, um, nee, ze winnen dan... Het terrein met die triple plays. En, en wat het belangrijkste is, op de breedbandmarkt, de internetmarkt... daar, daar hebben ze een, weer een redelijke winst... van abonnees uh, geboekt. Dus dat gaat wel goed. En in mobiel hè, zijn ze nu actief geworden. En dat, dat ziet er ook wel redelijk uit. Ja, dat draagt allemaal bij aan de groei. En waar zijn die klanten naartoe gegaan? Ja, de klanten die uh, stappen uh, uh, met name over uh, richting glasvezel. Dus eigenlijk KPN. Hè. KPN is bezig zijn uh, netwerk uh, te vervangen door glasvezel. Dat gaat niet heel snel. Maar wel op zo'n tempo uh, ja, dat dat de kabelbedrijven zeer doet. Ja, en wat betekent dat eigenlijk voor de consument... als UPC Ziggo inderdaad zou overnemen? Ja, niet heel veel, hè, want ze concurreren niet met elkaar... Uh, in, in het begin krijg je natuurlijk weer gedoe want dan moeten die bedrijven in elkaar geschoven worden. En dan krijg je natuurlijk weer... Uh, eh, bij radar op tv... allemaal gezeur van mensen... die tien uh, die, uh, minuten aan de, aan, de, aan de telefoon hebben gehangen... bij Ziggo of zo. Nou goed, hè, dat soort dingen gaan dan misschien gebeuren. En dat is leuk voor de concurrent. Maar op termijn betekent het natuurlijk alleen maar... dat je een betere onderneming krijgt... met betere producten, betere dienstverlening enzovoort. Zoals je dat eigenlijk ook bij Ziggo zelf hebt gezien. Hè? Ziggo is ook een product van een fusie... van drie kleinere kabelbedrijfjes in Nederland. Nou, dat heeft een paar... Paar jaar geduurd voordat dat in elkaar geschoven was. Maar nu uh, doen ze het heel goed hè, in feite met, met de dienstverlening en met de producten en gaat het best wel goed met zo'n bedrijf. En u noemt de opmerkingen van klanten gezeur? Nou ja, kijk, dat is hoe ik er als analist tegenaan kijk. Het is een beetje business as usual. En vergeet ook niet, Telecom uh, is, is iets uh, waar we met z'n allen niet heel blij van worden. Hè. Uh, je krijgt iedere maand alleen maar de rekening. Uh, dat, dat vinden we al uh, heel vervelend. En telecombedrijven scoren over het algemeen gewoon slecht bij de consument. En ja, je moet het maar proberen zo goed mogelijk te doen. En ja, dat mensen niet tevreden zijn en dat er mensen storingen hebben... ja, dat hoort er ook een beetje bij. Tim Paulus, analist van Telecom Paper, hartelijk dank. Get away. AWB Verkeersinformatie, Jorlande van der Velde. Is dus het rustig zijn... geworden? Nee, er zijn toch nog een paar files bijgekomen, Frederik. We zitten nu op 39 kilometer. Uh, over de A1 Amersfoort richting Hengelo... bij Knoop en Beekbergen nog 4 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Een nieuwe aanrijding op de A4 richting bergen op Zoom geeft vooral vertraging richting Antwerpen... want daar staat nu tussen bergen op Zoom Zuid en Hogerheide 3 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Utrecht was ook een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Tussen de afritten Oosterbeek en Wageningen nu 7 kilometer. Dank je. Op het strand van Maasvlakte 2 is een opmerkelijke vondst gedaan. Een stukje van een mensenschedel dat ruim 9.500 jaar oud is. Dat stukje bot is van een volwassen mens uit de steentijd, een homo sapiens. Verslaggever Karin Alberts vanaf de Maasvlakte met de gelukkige vinder. Nee, niet. Walter Lange Doen, amateur-archeoloog. Volgens mij heeft de hond er ook wel zin in. Die is lekker aan het graven. Ja, die is, spit, die is op zoek naar botten. Hij heeft in het verleden wel eens wat gevonden, ja. Dus bijvoorbeeld een nijlpaard kies. Een nijlpaard kies? Yes. Onlangs heeft u iets gevonden waar uw hart ook wat harder van ging kloppen. Ja, een, een vreemd stukje, stukje bot. Uh, dat hebben we mee naar huis genomen. Uh, dat heb ik toen meegenomen naar een WPZ-meeting... waar uh, wij lid van geworden zijn. Dat is de werkgroep Pleister zoogdieren. En daar werd het herkend als, een, als zijn een stukje menselijk schedel. Mag ik het eens aanraken? Dat mag. Oeh. Kijk, we hebben het de hele ochtend op radio 1 al over leeftijdsdiscriminatie. Maar dit is ook een hele oude manier of een vrouw. Ja, uh, het is uiteindelijk is het, is het uh, voor diverse onderzoeken gegaan. Waaronder dus een, uh, een datering. En dat blijkt dus gewoon 8500 jaar oud te zijn. 8500 jaar? Ja, 8500 jaar. Nou, even naar de echte archeoloog toe, Björn Smit, onderzoeker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hoe bijzonder is zo'n stukje schedel? 8500 jaar oud, hoor ik. Uh, dit is een hele bijzondere fonds en hij is zelfs eigenlijk nog een beetje ouder... want hij is van 7600 jaar voor Christus, dus bijna 9500 jaar oud. Zo. Uh, dit is een bijzondere fonds. Oh. Dit soort fondsen worden eigenlijk maar zelden gedaan... En wat het fraaie hieraan is, is dat door doordat medewerking van Walter en het havenbedrijf we dit ook hebben kunnen dateren. En het past heel mooi in het beeld wat wij weten van de onderzoeken die in het kader van de aanleg van de Maasvlakte zijn gedaan. Ja. Waarbij we een kampementje gevonden hebben die dateert uit dezelfde periode. Dus deze bewoner heeft in dat kampementje gebuvackeerd waarschijnlijk? Die kans bestaat inderdaad. En op dat kampement is destijds uh, zijn, ja, de bewoningsresten gevonden. Dus uh, werktuigen die gebruikt zijn, resten van uh, dieren die gegeten zijn... Uh, resten van planten die gegeten zijn. En dit maakt het verhaal natuurlijk alleen maar compleet... want destijds hebben we helaas geen menselijke resten gevonden. Maar nu staan we op die tweede Maasvlakte. Dit was nog niet zo lang geleden gewoon zee. Dat klopt. En dat zand waar dit nu in gevonden is... dat komt vanuit nog een eindje verderop, de Noordzee. Wat zegt dat nou? Is hier vroeger ook land geweest en is het later zee geworden? Of? Ja, je moet je voorstellen dat uh, grofweg... Uh, ja, in de tijd dat deze mensen hier lopen... was het hier nog land. He, toen het, het, het landijs... Uh, uit de ijstijd had al het zeewater zeg maar, opgeslagen. En toen het landijs is gesmolten... is zee ontstaan. En Walter heeft dit stukje gevonden in de vloedlijn. En daardoor is het dus... Uh, uit de zeebodem waarschijnlijk gespoeld. Doordat de, de huidige maatvlakte een nieuw stukje Nederland. Daardoor zijn de stromingen wat veranderd... He, in, voor onze kust. En spoelen dus hier verschillende fondsen aan. Kleine stukjes bot. Wat, wat kunnen die nog onthullen? Kunt u bijvoorbeeld DNA eruit laten halen of, of zoiets? Kun je zien of het een man is of een vrouw? Nou Bij dit botje denk ik dat DNA-onderzoek moeilijk is. Er is wel zogenaamd isotopenonderzoek onderzoek gedaan. En daaruit kunnen we dan afleiden... wat deze persoon de laatste jaren van zijn leven nog gegeten heeft. Deze kleine stukjes bot... Het zijn eigenlijk weer bijna letterlijk stukjes van de puzzel... die u aan het leggen bent. De puzzel van het grote verleden. Ja, nou ja inderdaad. Het is weer inderdaad een puzzelstukje in het grote verhaal. Precies wat u zegt. En alleen dit is dan niet een zomaar een puzzelstukje. Dit is misschien een, de rand of het hoekpuntje van het verhaal. En dit zijn dus gewoon cruciale stukjes. En dat maakt het gewoon fantastisch. Ah, ah. Karen Alberts vanaf de Maasvlakte. Oude oh, lullen moeten weg. Oude oh, we lullen moeten weg. Oude oh, we lullen moeten weg. Dit gaat niet over u hoor. Luisteraar. Van Cote en de Bie die zong het in 1984. Het is nog steeds actueel, want er wordt gediscrimineerd. Althans was het gevoel dat veel oudere werkzoekenden hebben. Mark Robin Visser. Ja, wat grappig dat je dat liedje even laat horen. Want een van de mensen die op mijn weblog reageren, die hebben het ook over dat liedje. En die zeggen dat ook dat het nog steeds actueel is. Willem stort zijn hart uit op mijn weblog heeft een hele lange mail geschreven. Die heeft al meer dan 600 sollicitatiebrieven geschreven. Hij zegt, ik wil zo graag, maar ze willen mij niet. Tja. Hoe moet dat nou? Ik ben nu bij het UWV in Almere. Peter Stoks, projectleider, 55 plus, landelijk hè. Dat liedje kent u natuurlijk ook. Want u ja. bent zelf ook wel een beetje een oude lul. Ja, nou ja. Nou, ja, ja pardon, ja, ja. Maar ik, ik, Hoe oud bent u zelf? Ik ben 63, maar ik ken dat liedje heel goed. Het is ja. ook uh, in 1984 een heel andere periode... waar ook uh, regelingen werden gemaakt die, om zo snel mogelijk uh, af te komen. fut of zo hè. Ja, ja en, en daar, dat is eigenlijk een beetje het grondvest geweest... van alle vooroordelen waar we nu nog mee worden geconfronteerd. is hartstikke jammer. Ik ben heel blij dat we op dit moment... Ook wat zuiniger zijn op de talenten 55. Ja, plus. ja. ja en dat moet. Ja, zeker. Uh, het is uh, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel mensen momenteel bij ons in de bakken staan: meer dan 100, 120.000. 55-plussers: allemaal mensen die eigenlijk liever vandaag de morgen aan de bak willen komen. Heel veel talent, heel veel ervaring, heel veel passie. En het zou een stukje maatschappelijke verspilling zijn als we dat ja. niet met elkaar voor elkaar krijgen om die mensen aan de bak te. Uh, Brengen, ja. ja. Toch voelen die mensen zich gediscrimineerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel eh, Planbureau. Uh, heel interessant, Robert Rothschever, die uh, doet hier in de regio Almere mensen aan de, bak, uh, aan de, uh, aan de man brengen. Hè? U ja. probeert 55-plussers te plaatsen ja. bij werkgevers. En u zei net tegen mij, heel veel 55-plussers hebben het nog over sollicitatiebrieven. Zoals Willem bijvoorbeeld ook, hè? Ja. brieven. Je merkt in de netwerktrainingen waar ik bij aan verbonden ben, dat heel veel mensen social media toch nog een beetje eng vinden. De social media, ja, Waar ja, gebeurt het tegenwoordig. LinkedIn denkt dat het een heel goed medium is om, om toch zo snel mogelijk je bekend te maken. Ja. En dat, dat, dat durven heel veel mensen nog niet, vooral in die leeftijdsgroep. En daar werken we dus hard aan om mensen daar wel van bewust te maken dat ze daar wat mee moeten. Een tip voor 55-plussers, zorg dat je weet wat social media zijn en dat je ermee om kunt gaan. Annemieke schrijft ik ben 58 jaar, docent geschiedenis ik kom niet meer aan de bak. Zit wel een knallende dt-fout in haar reactie, dus ja, dan misschien dat het daar dan wel komt. Als je een brief schrijft moet die natuurlijk ook Foutloos zijn. Is dat ook een tip? Ja, sowieso en het, uh, zeg maar, uh, wat, wat Rob zegt uh, van uh, ja, brieven schrijven, alleen kom je niet meer tegenwoordig en je moet het op andere manieren doen. En die andere manieren, dat krijgen ze allemaal, die tips krijgen ze allemaal bij die netwerktrainingen. Yes, okay. Nou, ga daar dus vooral naartoe. Maar dan toch, dat gevoel, dat is ook waar het onderzoek over gaat. Mensen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden. Dat doet ook iets met mensen. Merkt u dat? Absoluut. In het begin zijn ze hartstikke strijdlustig. Maar je moet zichzelf voorstellen, die ene meneer, 600 brieven... dat het gewoon wat, wat deprimerend is. En Wij proberen natuurlijk die mensen ook te laten zien... van ja, je kan wel 600 keer hetzelfde doen. Maar als je dat doet en je komt niet aan de bak... dan zit er misschien iets fout met de manier waarop je je presenteert. En de manier waarop je je presenteert en waarop je de arbeidsmarkt benadert... daar krijgen ze allemaal tips over. Je moet naar jezelf kijken. Sowieso, maar ook heel erg sterk naar de arbeidsmarkt. Welke kansen zijn er op de arbeidsmarkt? En ook dat kunnen we ze laten zien. Je moet eigenlijk altijd naar jezelf kijken. Meneer Rotschever, u kijkt zelf ook wel eens naar uzelf, denk ik. Zeker. Ja. En steek je daar dan ook wat van op? Oh, absoluut, absoluut. Nee, je moet dus elke zeer... dag weer? Ja, het is iedereen anders. Je moet zeker eens naar jezelf kijken. Maar je moet ook heel goed kijken wat er op je heen gebeurt. Wat voor bedrijven vestigen zich in je gebied? Welke bedrijven gaan weg? Uh, waar gaan we gaan? En je ziet dat heel veel mensen onderweg naar hun en dat dat niet en doorzit. Ja. Ja. En ga vooral het internet op. En als je dat dan doet, ga dan even naar mijn weblog. nws.nl en kom op met je ervaringen. Bedankt heren en de groeten uit Almere. De groeten terug Mark Robin Visser vanuit Hilversum. De NOS houdt u op deze zender de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws. Dat weet u over een half uur. Begint de tennisklassieker tussen Federer en Nadal. Wie van hen gaat er naar de finale van het Australian Open? Marcella Mesker houdt u op de hoogte van de wedstrijd. En u hoort onze correspondent in Kiev over de ontwikkelingen in Oekraïne. In Genève wordt verder gesproken over de toekomst van Syrië. En wat we daarvan kunnen verwachten, hoort u zo van correspondent Sander van Hoorn. Hier gaat de ochtend verder met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Veel plezier. Dag! Van 7 tot 8. Mandjaden. Met Marian Eppel over Bijbel. Het beste recept voor Blinies. En hoe voorkom je dat Béarnaise zou schrift? Lieve Jona geeft raad. Luister naar Mandjaden. Vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.